Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De regels om verspreiding van het coronavirus in supermarkten tegen te gaan... moeten beter worden nageleefd. Dat zeggen belangenorganisaties voor zieken en ouderen tegen Nieuwsuur. Ouderenbond Ambo krijgt de laatste tijd telefoontjes van leden... die soms niet meer naar de winkel durven. Ook organisatie iedereen vindt dat er meer rekening gehouden moet worden... met kwetsbare mensen brancheorganisatie CBL ziet ook dat het druk wordt... en dat de coronaregels niet altijd meer worden opgevolgd. De organisatie roept mensen daarom op om alleen naar de supermarkt te komen. De Russische oppositieleider Alexei Navalny mag vervoerd worden naar Duitsland. De artsen in het ziekenhuis in Omsk hebben daar toestemming voor gegeven. Navalny ligt sinds gisterochtend in coma. De artsen willen hem in Duitsland behandelen op verzoek van de naasten van Navalny... die bang zijn dat hij in Omsk niet de juiste behandeling krijgt... Er is nog veel onduidelijk over wat er met Navalny aan de hand is. Volgens de hoofdarts van het ziekenhuis is bij hem een zeldzame stofwisselingsaandoening vastgesteld. Het team van Navalny zegt dat hij is vergiftigd. Turkije heeft een groot gasveld ontdekt in de Zwarte Zee. Volgens president Erdogan gaat het om 320 miljard kuub aardgas... dat het land minder afhankelijk zal maken van gasimport uit Iran, Irak en Rusland. Onafhankelijke experts noemen het een aanzienlijke vondst... maar niet groot genoeg om van Turkije een energie-exporteur te maken... of de financiële problemen van het land op te lossen. Guzidink is met ingang van 1 september bondscoach van Curaçao. Ook wordt er 73-jarige Dink technisch directeur. Hij was onder meer bondscoach toen Oranje bij het WK in 1998 de halve finale haalde. Tot vorig jaar leidde hij de Olympische ploeg van China... maar dat kwalificeerde zich niet... Het weer vanavond schijnt de zon op veel plaatsen en blijft het land inwaarts nog vrij lang warm. Vannacht neemt in het westen de bewolking toe en is er kans op een bui. Morgen zon, wolken en buien. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 All I'm to so by my I lie, I lie. a I bring it to you, right? Should be and I'm pull right. off it. So mine. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson now. Girl, who you testing? The fuck this catcher, and here's your lesson now. Life and in intestine. Taking shots with all your breath right now. Feel like I'm dead. Station. Dat ben jouw gast. Jou Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Zie FM. Look at you in your flower dress. You make my heart a rest. Can't you see? Is summertime coming? Give it. Bye.